De duivel en de drie gouden haren. Een hoorspel geïnspireerd op het sprookje van Green, geschreven door Paul Bichel. Regie: Dick van Padrick. Wat moet jij hier, jong mens? Is, uh, is meneer er niet? Nee, jongetje, meneer is er niet. En dat is maar goed ook oh. voor jou. Oh. Ja, kom nou, moederje. Ik, ik moet iets van hem hebben. Zo? Drie haren van zijn hoofd. Dat is nogal wat gevraagd. Gouden haren, zeker. Ja. Ik ben getrouwd, ziet u, met de... Zo. Oh. Zo, zo, zo. Met de prinses, weet u. Een lief kind. Maar de vader die is erop tegen. Nou ja, een koning, hè. u begrijpt. In ieder geval, hij moet niks van me hebben en ik. Uh, ik mag pas weer een keer. Ja, ik heb hem tenminste die drie gouden haren brengen. Zo. Oh, heeft hij de bedjes zo lang apart gezet? <laughs> nee, nee, niet eens. Ik kreeg niet eens de kans meer om. Ik moest meteen weg. Jonge man, zegt hij. Je begrijpt dat zoiets geen pas heeft tijdens mijn afwezigheid, mijn dochter te trouwen. Ga dadelijk naar de hel en haal me drie gouden haren van het hoofd van de duivel. Nou, en hier ben ik ook. Zo, zo, zo. Je hebt al lef, je? Dat is me nog niet eerder gebeurd dat er zo eens aan de helipoort vloopt. Kom uh, Kom eens binnen. <coughs> Zo'n knappe jonge man. Ja. Kom maar verder. Ja. Het slaat een beetje op de keel, hè? Voor alle zwavel. In de keuken is het beter, hoor. In de keuken is veel beter. nou, nou. no, no! Stil, no, no. Judy! ...zijn de zwaaiste niet. Ropen. Wat hier zit, dat is allemaal van vroeger. De moderne houden we apart. de tijden, nieuwe behandeling. Ach ja, Meneer wil het zo. Steenkool en zafel. vrachten uit de tijd, zegt hij. Hij doet het al heel anders. Hij heeft een hele... Mijn jongenske. mee hier op de stoep aan mijn voeten. Zo. Maar straks, als de duivel komt, dan ga je daar in de kast. Want als je ziet, dan ben je er geweest. Ja, maar ik moet die gouden haren van hem hebben. Ja, ja, ja, daar zal ik wel voor zorgen. Maar voor zo'n jongske als jij doet het wel wat. Is aardig van u. Vertel me eens wat, jongske, Over die prinses van je. is zeker lief. Lief? Ja. Och, ja. Weet u hoe ik aan gekomen ben? Nou? Door een brief. Ach. Dat is een heel verhaal, hoor. Ik ben een gelukskind zeggen ze. Hoe dacht komt, naar Joost weten? Joost? Oh, uh, ja, meneer bedoel ik. Zeg, zou meneer het weten? Ik ga door, Janske. Ik ben een vondeling. Mijn ouders, uh, ja, mijn pleegouders... ...hebben me opgevist uit het water. Ik dobberde rond in een doos en... dreef langs de molen. Wat hebben we daar nou, lieve ze? Niks van waarde, zegt mijn vader. Waarde drijft niet. Toch eens kijken, zegt mijn moeder. Het is nieuwsgierig, heet ik. Afijn, weksel open, kind. <hast> en dat was ik. Weet ik zelf niks van, hoor. Ik herinner me niks, maar ze hebben het me verteld. Ja, ja. Goed. Ik was 16 en op een dag een hoop gedoe, zeg. Paarden, trompetten, rijtuigen. Komt de koning langs. Stopt, stapt uit, molen Mijn vader zenuwachtig van, oh ja, sieren, oh nee, sieren, oh pardon, sieren. Wilt u koffie sieren? Nee, zegt mijn moeder, geen koffie voor de sieren. De sieren moet wijn. Ga wijn halen, fluisterde de tegen me. Vooral, zegt de koning, wat een flinke zoon hebt u. Nou, zegt mijn moeder, het is mijn zoon niet zieren. Hij is komen aandrijven in een doos. Nou, en, en toen had je... Eh, die koning laat pat zijn scepter op de grond vallen... en hij wordt lijk bleek. Ja. begint ging te stotteren in een doos, zegt u. ja we begrepen er niks van. Ach, een beetje overgevoelig, zeker. Ja, was het die koning. Daar weet ik alles van, jongste. Dat is een goede klant van meneer ik zwart onder zijn hermelijn, hoor. Wat? Kent u Natuurlijk. Hij zal je niet bekend zijn. En nou weet ik ook wie jij bent, gelukskind. Bij je geboorte hebben ze al voorspeld dat je met de prinses zou trouwen. En toen de koning dat hoorde, heeft hij zich vermomd en je bij je ouders verhaald... in een doos gestopt en in het water gesmeten. Ach, toen had je meneer moeten horen. Gejuicht heeft hij. Zo, zo, zo, zo. Is die zo'n ploet. Wat bedoel je? Mijn schoonvader? Meneer heeft veel met hem op, ja. Ja. Oh, nou begrijp ik het allemaal. Zo. Maar dan begrijp ik nog niet hoe die voorstelling is uitgekomen. Hoe ging het dan verder? Nou, uh, toen de koning zijn scepter weer had opgeraden en zo. En een beetje was bijgetrokken. Zegt hij ineens tegen mijn moeder. Vrouw, uw pleegzoon lijkt mij een flinke jongen. Hij kan zeker wel een brief voor me wegbrengen. Ja, natuurlijk, zegt mijn moeder. Zit nog trots ook, hè? Hmm. Nou, er wordt papier gehaald en een pen. En hij begint te schrijven en ik zie zijn hand beven. Ik denk nog, dat zullen ze nooit kunnen lezen. Goed, ik leg met die brief. Moest naar het paleis. Ja, ja. Nou, dat is een goed en uit de buurt en ik verdwaalde ook nog. Kom ik in een bos, zitten er vol rovers. <lacht> nou ja, van mij viel er natuurlijk niks te plukken. Maar ze waren nog best aardig open. hoor. Ik mocht zelfs bij ze overnachten. In een hol. Het stomker zich was Goed. Ik de volgende dag verder. Kom ik aan het paleis, geef die brief af... en voor ik weet wat er gebeurt, wordt er een hele bruiloft georganiseerd voor mij. Stond in die brief. Brenger deze moet onmiddellijk met de prinses trouwen. Ja, ik had het lieve kind nog nooit gezien, maar... Ze is een schatje, hoor. En had de koning dat geschreven? Ja, dat vroeg de koningin ook. Is dat zijn handschrift, vroeg ze. Nou, mevrouw, zei ik, ja, hij beefde verschrikkelijk met zijn pen. Maar wat er? De koning komt na een tijdje terug. Is die woedend? Hij had hij wat anders geschreven, zei hij. <tie> Hebben die rovers de brief verwisseld? Wat <tie> had hij dan geschreven? <tie> Zal brengen deze onmiddellijk zijn kop af <tie> <tie> Dat denk ik, ja. Gelukkig gehad, hè. Mijn jongske, gelukkig kind. Oh, ga nou nog goeie drie gouden haren komen halen in het hol van de leeuw. Nou, ik ben niet bang hoor. Nee, nee, ik ben niet bang. Maar als meneer komt, dan vreet hij je op. Dat is niet zo'n lievertje als jij. Ja, ik kan er niks aan doen, moedertje. Ik moet wel, hè. Ik ben nou eenmaal zo. Wat ja. op mijn weg komt, dat pak ik aan. Ja, ja. Onderweg, hè, hier naartoe, kom ik in een stad. Staat een fontein op de markt. ...zit iedereen omheen te huilen. Ach, ach, ach, vroeger spoot er wijn uit en nou niet eens meer water. En of ik daar niks aan kon doen? Nou, toen heb ik ook meteen ja gezegd. Ik heb ze beloofd dat ik er wat aan zou doen. Zo, en denk je dat dat lukt? Natuurlijk. Ja, ik zal nog zien hoe. Ik zat wel ergens tegengekomen. Ik zeg altijd wat je nodig hebt, dat kom je tegen. Zo, van wie heb je die wijsheid, mijn jongens? Mm, Zo maar. Kom ik in een andere stad. staat midden op de markt een boom. Zit weer iedereen te janken. Vroeger kwamen de gouden appels aan en nou niet eens meer bladeren. Nou, die heb ik ook een oplossing beloofd. Ga maar door, jongske. Ga maar door. Ja, dan was er nog die veerman, Janentje die terug. Hij klaagt zich erover dat hij maar steeds mensen moet overroeien. Dat niemand het is van hem overneemt. Weet u er wat op, zegt hij? Ik heb gezegd, nog niet, maar als ik terugkom, zal ik het je vertellen. Terugkom? Ja, natuurlijk. Maar je weet niet eens of je terugkomt. Oh, ik wel hoor. Je dacht dat je hier in de hel kon komen bij de duivel zelf. En een paar haren uittrekken en kan weer weglopen. Nou, ik zal eens zien hoe het gaat. Ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Ik wist ook niet dat u hier zou zijn. Nee, dat kan je ook niet weten. Uh. Ja, en uh, u wilt me toch helpen? <laughs> jij bevalt me wel, jongske. Ja, ja, jij bevalt me wel. <tossilfeer> in de kast met jou. Hou, hou, hou, hou! Moeder. O, jongen, gauw, schiet op. En nu is het mijn juffrouw even. Ja, jawel, ik je bent bals genoeg voor hem. Mens, waar zit je? Hij hey. ligt een hij al. Kun je niet de gaan komen? Maar doe, mijn jas, hang op. Hoe kom jij aan al die vlekken? Niks mee te maken, oh, als ze uh, eruit. Nee, nee, laat ze zitten. Hou die jas naar het vuur. Hé, dat boel kan naar de zaligheid lopen. O, de, oh, ariolen nog Oeh, die keurig tegenwoordig. Ze plakken me alles onderaf. Alles mag. Kan zo niet bewerken. Ja, maar uh. nog niet zo druk. Ze uh, vinden dat weer niet. Oh ja? Wat weet jij daarvan? Wat heb je te breken? Dat kan je wel merken. Mensenvrees. Ik ruik mensenvlees. Hoe kom je daarbij? <laughs> ik heb een malste geit. Oh, een bier? Ja hoor, alsjeblieft. Heb oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, jij geweest vandaag? Nog nieuwe klanten? Het ja, is weer... O! Wow. Hoe oh, kan ik dat bier dan ook cool krijgen? De eh. hitte keert overal door de vloer. Oh. Doe het toch eens oh. In de gang ook. Geen de deursluiter behoorlijk. En er hangt een walm. Oh. Daarnet nog die armen. Hè? Eh? Wat er? Een... gaan nou maar eten. Ik heb geen zinnigheid. Maak wat anders. Heb je niks meegebracht? Meegebracht? Nou, nog mooier. Alsof de mensen voor het grijpen liggen. Nou, er zijn er toch nog genoeg, zou ik zo zeggen. Oh ja, zat. Maar zondags, oma, zwarte zielen. <laughs> je mag er niet eens over praten. Bier. Ja, jongen, uh. Ja. Hmm. Uh, moet je zo horen. De emancipatie van de kerk. <lacht> de hele boer wordt overboord gegooid. Alles mag. Alles is vergevelijk. Alles is te begrijpen. Als je geen zin hebt om naar de te kerk te gaan... Dat ...hoeft niet, broer. Nou, wat, jongen? Drink nou. Als je overstellend pleegt... <lacht> ...je psychie dat in de knoop. Als je moord pleegt... ...niet toerekeningsvatbaar. En ik, ik zit ermee. Geen zwarte ziel meer te zien. Wat heb ik dan nog te grijpen? Bier. Ja. Ik, ja. Ik, ik zeg je, ik ruik mensenvlees. Ach, jij? Je moet je niet zo opvinden. Jij hebt altijd mensenvlees in je neus. Oh, in mijn neus? <laughs> avond aan avond kom ik met lege kouden thuis. Nogal wat in mijn neus? Nou, nou moet je dan bij een haap? Nee. E, een hond? Nee. nee. Heb je dat wat wil je dan? Wat? Wat ik er nou toch, liever? kerk? wereld. Idiote stommelingen. En al die welvaart. <laughs> daar zijn geen uitzuigers meer. Nou ja, hier en daar gaat het toch met die kerk. Uh, een enkele zwartrok houdt toch stam. En een bef hier en daar. Die verdedigt de zonde nog. Met leuwenmoed spreekt erover. Noemt mij nog. Ja. En mijn bedrijf. Ja. Uh, maar wat is dat bij vroeger? Gouden tijd. Ik heb het niet beseft. Ah, ja, je moet je niet zo dik maken. Dat hou ik niet hmm. met die voor. Wat? Die paard niet? Nee, ik bedoel de andere. En mensen moeten toch wat hebben? Ze hebben toch veel... Iets wat niet mag. Gaat er alweer nog vervelen op die manier? Uh, nou ja, vind jij daar eens nieuwe zonde uit. Met schuld vat je. Misdaden met schuld. Hier, ze vinden atoombommen uit. Ah, denk ik klanten. Bedrijf uitbreiden, anders krijg je ruimtegebrek. Wat een misdaad. Honderdduizend woorden in één klap op je geweten. Jawel. Wiens geweten? Wiens is zwart van dat atoombom? De uitvinder, Haha, die arme man kreeg een proces als een broek, omdat hij de staat niet genoeg heeft gediend. De gewetensvol. De piloot? Gek geworden. Zit opgesloten, onbereikbaar, geen ja. schulden. De president? Haha, vrij gepleit, want het scheelde minstens 100.000 andere doden in de oorlog. Ga ja. zo maar door. Wat heb ik aan die hele atoombom? Als straks de hemel op aarde losbarst en de boer voor het opgaven te moeten liggen, geef ik jou een briefje dat er niemand schuld heeft. Bier! Ja, jongens. Ah. Er is helemaal geen zwart en geen wit meer. Grijs. Alles grijs. Ja, Zou ik... je nou niet het oh. gaan slapen? Morgen je hmm. alles weer zwart wit. En ik rijk mensen. Ik zijn er nog wat toe. Ik vergis me niet. Maar toch niet zo'n Harry. En niet zo'n zo uh, oh, oh. rommel. waar heb je het verstopt? Ik ruik het. Waar heb je gezeten vandaag? Uh, Kijk, uh. nou wordt wat een smerig open op je baan. Hier, hier, in de kast. Ja, ja, dan is ligt een hele voorraad. Nou goed. Jij hebt het dan? dat is de waarheid. Gerust, hè, jere alsjeblieft. Kijk, jij mag gerust in die kast, hoor. De sleutel, waar is de sleutel? Zit je er niet op, hoor? De sleutel! Hé, hey, ja, ga me zoeken. Ik ben hem al jaren kwijt. Moet ik dat geloven? <laughs> geloof, niet heb ik het meer gehoord. Ja, ja, je hebt gelijk. Nou, nou, nou, no. kom nou, man. Hier, ja. Ja, je hoofd in de ja. Dan ligt je kraal. Zo. Lekker, hè? Zit je goed? Kraal, me, kraal, me, kraal, me, kraal. Onderdoor en over je hoorn. Kraal en kraal. <middels> oh, en toen. Mooie haren heb ze. Lief vol en slank. Oh, oh! Dan hou je! Oh, nou maar. Heerlijk met je af. Nou, niet zo spreken. Is me dat dan -to dan ik nou duivelstaal? Toevredig, dan had ik het gezien. Ik blijf van mijn haren af. Nou, wie je dan dat ik ze laat zitten? Moet je helemaal goud worden? Nee. Houd dan. De krabbel, krab, kraap onderdoor en over je oren. Kraas en kraas en zo. Zeg, zeg. Ik heb toch zo gek gebroken hè, vanmiddag. Van een stad. Daar zat iedereen te huilen. Omdat de fontein op de markt geen water meer koopt. Terwijl er vroeger zelfs wijn uitkwam. De welvaart. Ik ken ze daar. Maar, uh, wat zou daar nou de oorzaak van kunnen zijn? Hun eigen stomme schuld. Oh ja, dat komt al dat papiergeld. Vroeger, vroeger ging alles wat krink in de bank. goud. Waar voor je slecht van worden? Hebzucht, gierigheid, roof, moor. Ja, bij bosjes kon ik ze grijpen, de zielen. Pik zwart van het oh. haar. Maar nu <laughs> gaat het op een papiertje. Ongrijpbaar krediet. En wat is krediet? Geloof. Zalige zilufijnen. Nog beter geloof dan wat de bessen aan zwartrokken breken. Ze geloven elkaar, nou de mensen. Oh. Hier, een stukje papier. Voor een kalletje olie? Hier, een stukje papier. Voor een kar of een auto? Of hoe heet zo'n ding? Hier, een stukje papier. Goed voor goud. <laughs> ze geloven het. Maar wat ligt dat goud? Wie gaat er ooit naar kijken? Oh, gaat het tegenwoordig. <laughs> ja, ja, ja. ja, dat, ja, dat, dat elkaar zoveel krediet hebben gegeven... dat het achter de horizon is verdwenen. Dan zien ze het niet meer. En dan geloven ze in het gelijk ook niet meer. Dan zakt de boel in elkaar, Dan droogt de wijnfontein op. Maar wie is de schuld? Allemaal. Ja, allemaal. Maar allemaal een beetje. Wat heb ik daaraan? Een grijze massa. De mensheid. Met enkele zwart ertussen. Oh. Zeg maar, uh, hmm? hoe kan het dan weer goed komen met die fontein? Goed komen? Ja. Moet ja. het goed komen? Wat bedoel jij? Nou, je hebt toch meer aan welvaart. Meer kans op zonde. Ja, ja, voor mijn part. Wat moeten ze doen? Onder de fontein zoeken aan de bron. Oh, laat ze daar maar eens graven. Ja? Dan vinden ze een dikke stad. Die moeten ze blootleggen. Ze Zijn hersens inslaan. Ja. Een baat? Ja, hun vatsigheid. Oh. Maar wie graaft er onder zijn eigen bron? Dat durft geen mens. Laat maar zitten, denken ze. Ja. Oh, hm? kijk dat je onder je rechterhoorn, een hm? hele lange... Auw, mijn watersvat, auw. Is het even een beetje gesaar? Zoek nou maar. Hm? Ik zal nog dat voor je smingen. Dat getras van jou is niet om aan te horen. Zal ik dan een harp halen? Oh, een harp? Ik geloof dat ik jou nog eens in de vuur smijt. Dat zal nogal hm? helpen. Hm? Kom ouwe, hm? gaan we me weer lekker liggen, hm? hè? ...dan ja. ik je nog een droom. Uh, ja, heb jij de hele middag zitten dut, hè? Die heet de hè? Oh, nou, wat heb je dan gedroomd? Van een stad heb je al verteld. Ja, maar dit was een andere. Oh. Daar zaten ze ook allemaal te kruisen... ...want de boom op oh. de markt die had geen bladeren meer. Oh. En vroeger, toen kwamen we er oh. gouden appels op de avond. Ze moeten raven. Aan de wortels zit een muis te knagen. Een, een muis? Een muis, ja. Die zit er reden aan het bevaan door te knagen. Knauw, knauw, knauw. Weg met die onzin. Het is een eigen muis, hoor. Dat hebben ze niet in de gaten. Knauw, knauw, knauw. Weg met het geloof. Dat is wat ballast. Een eeuwige ziel. Go. <lacht> het gaat alleen om die appels. De rest wat ze niet zien. Die wortels onder de grond. Dat is niet nodig. Als ze die appels maar hebben, kunnen ze de religie missen. Als kiespijn. Dat is een kwaaie zaak voor je. Wat moet ik zonder kiespijn? Als ze geen religie hebben, hebben ze geen zonde. Kan ik hier de boel wel sluiten. Nou, nou, nou, niet zo somber. Ja. He, je hebt toch nog genoeg zielen op het vuur. Er is veel aan als er geen nieuwe bij komen. Geen nieuwe? Oh, kijk nou eens wat ik hier heb. Huh? Een voorteken, een huh? oh, goed voorteken. Want huh? daar vind ik prachtige nieuwe huh? helemaal onderop. Kijk eens, wat een mooie. Au! Oh! Au! Oh! Oh! Dat is de laatste keer geweest, hè? Ja, ik heb ze alle drie. Wat? Ik zeg, ik heb ze alle drie. Nou heb je geen gouden meer. Huh? Huh? Ik heb nog wel een droom. Hmm? En of je daar raad mee weten zult. Wat dan? Nou, eerst zitten. Hier, zo. He? Ja. Het gaat over die veerman. Hmm. Hij zet mensen over de hele dag. Ja. Heen en weer en heen en weer. De rivier over. Maar nou heeft hij geen zin meer. En uh... hmm. hoe komt hij dan nou af? <laughs> dat is al simpel. Gewoon mee ophouden. Oh, nee. Laat hij de ander voor zich opknappen. Maar dat durft hij natuurlijk niet. De sleur, dat is het. Ja. Iedereen ik ben klaagt over de dagelijkse sleur. Ja. Maar ophouden? Oh nee. Hm. Mijn natje, mijn droogje, mijn bestje, mijn bestje. Smeten ze de boeldenwaars bij neer. Gingen ze maar stelen en roven en moorden en verkrachten. Dan had ik weer eens wat. Mijn nee, hè? tremmetje in, tremmetje uit, fietsje op, fietsje af, cijfertjes invullen, briefje tikken, schroefje aandraaien, kaartje knippen en weer naar huis. Braaf, braaf, braaf, braaf, bier. Ja, ja, ja, Wind je toch niet zo op. Ga nou eindelijk eens slapen. Hier, drink maar lekker uit. We krab ze kraap al kraap, onderdoor en onder je horen, kraap en kraap en toe en paf. Gaat me jongs, hè? Zagjes. Zagjes. Heb je alles gehoord? Ja, hier. De drie gouden aan Dank u wel. Kom. Even kijken. Nee, ik heb hem noodgezicht. Nee. Heeft hij geen staart? Ik had geen staart. Daar zit hij op. Voor het nou. Dat was een kop niet afslaan. Dat zou nou een mooie geleden. Nee, nee niet doen. Hier zit keukenmes. Nee, laat liggen. Ik doe je nou niet alles vooruit nou, jongen. Oh, is dat zijn hoofd? Hapen voor zijn horens. Kom nou. Schoenen heeft hij niet nodig, hè? Schiet je nou op. Even het toonie bekijken. Huh? Hé, zeg, hij lijkt op iemand. Hij lijkt op iemand. Meteen wordt hij wakker. Maar wie? Jongen, doe nou niet zo stom. Kom mee. Vooruit. Is het dan toch wat hij me aan doet? denken. Hier. Hier de deur door. Doe zag je zo. zachtjes. is ja, er Is beslist iemand wat die sprekend op lijkt? Ik heb met er één hoor. Jongske, jongske. Weet je nou alles? Lieve deugd, je hebt ook alles gekregen wat je zocht. Ja, ja, ja, antwoord. Dat moeil, hè, van meneer. Nou weet ik het. Dat is precies mijn schoonvader. De koning? Meen je dat, jongske? Oh, wat zal meneer dat prachtig vinden om te horen. Oh. Dat het toch zulke mensen zijn als jij. gelukkig kinderen. En nou, houd doordoppen. Laat je eerst overzetten en vertel dan wat aan de veerman wat hij moet doen. En vertel in de ene stad van de muis en in de andere van de pak. En verlies je gouden haren niet. Nee, nee, moedertje. En nog wel bedankt voor al uw hulp. Dat was aardig. Dat draait aardig. Hier, mens. Kom hier. Ja. Oh, oh Zo'n lekker, lekker Vest je neus af, die spikzwart. heb jij gezeten? Oh, ben je wakker? Huh? Ik uh, heb kolen op het vuur gegooid. Zo, doe de voordeur. Ik heb ook een luchtje gezet nou, Wat huh? is dat op je wang Die witte plek? Huh? Het lijken wel liepen. Ach, je, je. Je Kom hier! Jij ruikt naar mensenvlees. Er is geen hier geweest. Je hebt een voor ingezet en In het vuur met je. Oh, je strak kalm. Het is juist iets moois voor de aan. Ja. ja, een pikzwarte ja. schoolvader, weet je, die koning. Die koning? Wat? Kom, kijk maar eens door het wereldslaag ja. en zet de tijd dan wat sneller je ja. zien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hij heeft zich laten overzetten. En dan komt hij bij de stad. Daar vertelt hij van de muis. Zo, dus dat was jouw droom. Geniepige meerkat. Hij, hij krijgt twee ezels beladen met goud ervoor. Oh, oh, kijk. Kijk, er is hij al bij de volgende stap. En daar vertelt hij over de pas Nog eens twee ezels met goud. Klinkende munt. Dat kan nog het worden. Dat is ja. Daar komt hij thuis. Ja. Ah. Wat is ze oh. hij, hij, hij heeft zijn neus goed gehoogboekst gelukkig. Oh, kijk die koning. Kijk eens, wat een begerige ogen. Oh, het goud werkt. Ik kijk hem eens, honger. Hij komt hierop aan. Maak je klaar. Gooi de poort open. Wat een mooie, diepe, vol zwarte kleur. Wat, wat is dat nou? De veerman. Ten van wat, ja, je doet er toch niks tegen. Laat hij zich. Ja, laat hij zich terugnieuwen in zijn handen te touwen. Ja, dat heb je zelf afgehaald. Nou blijft hij daar zijn eeuwige dagen roeien. Eer, eer. Die sleur. Die sleur. Die sleur. Maar kijk nou toch eens, mijn jongske. Ach, die prinses. Wat een jeugd. Ze boft hoor. Ze boft met zo'n knappe. Nou, nou, nou. Kijk toch eens. Hij weet van geen ophouden. Wat zullen die twee een lang en gelukkig en voorspoedig leven hebben hun eind. En dat ligt vast niet hier. Ah. Met een knipoog naar Grim schreef Paul Bieger het hoorspel De Duivel en de Drie Gouden Haren... U hoorde hij Orizant als de duivel, Nels Snel als een moer en Hans Kassenberg als de jonge man. De dus regie had Dick van Pitten.